6 uur. Het NOS Journaal. Abeba de Jong. Opstandelingen Libië willen morgen Tripoli in handen hebben. ECB koopt voor 14 miljard staatsobligaties. En noodtoestand Puerto Rico na orkaan.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 Egypte heeft de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen erkend. En de Arabische Liga heeft de opstandelingen volledige steun toegezegd... waarmee ze de algemene steun van de Arabische wereld hebben. Onbekend is waar de Libische leider Gaddafi zich bevindt. In een radioboodschap heeft hij opgeroepen tot verzet. De Westerse leiders hebben Gaddafi opgeroepen de machten over te dragen... om verder bloedvergieten te voorkomen. De opstandelingenleiders zeggen dat ze wraakacties willen voorkomen... om van Tripoli geen tweede Bagdad te maken.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 De Europese beurzen staan vandaag in de plus. De aex index stond bij het sluiten van de beurs op 0,8 hoger. In de voorbije weken verloor de beurs meer dan 20 procent. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt het kabinet nogmaals... dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen Griekenland en Finland... over een onderpand voor de steun aan de Grieken. De, van, de brief van minister De Jager heeft hij vanmiddag naar de Kamer gestuurd. Finland heeft volgens het kabinet geen voorkeurspositie...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 Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat zon. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en plaatselijk een bui. Morgen met 25 graden drukkend warm. En voorals middags en s avonds onweersbuien. AWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. De langste files staan op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor kleipolderplein 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Bresseplein 6... En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heter en een knoop het e 5 kilometer. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazenen, fondsmanager bij Robbeco. Wij hebben geleerd in dit soort tijden het hoofd koel cool te houden. Al 80 jaar staan wij voor een gedegen aanpak. Voor beleggen in fondsen met optimale spreiding en met specialisten die er bovenop zitten.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 En Goedenavond, zeven minuten over zes. De wereld toont zich ongeduldig. Gaddafi zit er nog steeds, maar zo bezweert men... het zal niet lang meer duren en het mag ook niet lang meer duren... is de boodschap ook in het huis van de internationale diplomatie de hoogste baas van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft de libische leider Gaddafi opgeroepen de wapens neer te leggen en de weg vrij te maken voor de overgangsregering. Wat er daarna met Gaddafi moet gebeuren is vooral aan het internationale strafhof in Den Haag zegt Ban. En daar moeten de VN-lidstaten zich naar schikken. And the international community has a duty. All the member states of the United Nations have a duties, obligations to fully comply met de beslissingen van het ICC. Het ICC-strafhof vaardigde eerder een arrestatiebevel uit aan Gaddafi... zijn zoon Saif en zijn veiligheidschef, zijn zwager. De opstandelingen zeggen dat ze Saif en nog twee van zijn broers hebben gearresteerd. Maar op de vraag of hij weet waar Gaddafi is, zei Ban dat hij geen idee had... maar dat hij daar snel hoopt achter te komen. Ik heb geen no informatie over de whereabouts van Conor Gaddafi... Uh... Maar ik hoop dat we hem zo snel mogelijk kunnen vinden. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. Dan gaan wij nu naar Libië. Hans-Jaap Melissen zit in de hoofdstad Tripoli. Hans-Jaap, uh, we spraken jou een uur geleden. Toen, toen was het vrij rustig en tegelijkertijd werd in de verte ook wel geschoten. Wa waar zit je nu? Nou, een beetje in, die, in uh, hetzelfde gebied... En er wordt ook wel geschoten. En nu, wat laatste wat ik voorbij hoor komen, is gewoon vooral vleugelschoten. Dus wat nu op dit moment gebeurt, is dat er zoveel meer mensen arriveren, die allemaal ja, soms nou ook een hele omweg hebben moeten maken hè? In, in, in Libië. Uh, mensen van buiten Libië die hier naartoe willen om het allemaal mee te maken. En, uh, maar dat geeft wel, ook die vleugelschoten, die geven ons weer verwarring, dat we er wel denken dat ze weer aangevallen worden door uh, ja, mensen verderop en dat blijken dan hun eigen mensen te zijn. En, en, en, maar er is ook echt uh, gevochten in de stad. En uh, we zijn ook het rebelle hoofdkwartier is, is, is beschoten. Er zijn op andere plekken vuurgevechten geweest. En het blijft afwachten wat er gaat gebeuren rond die compound van, uh, van Karazi. Wanneer komt daar een massale aanval op? De rebellen willen dat graag doen... maar wachten eigenlijk op meer NAVO-actie eerst nog op dat terrein... en dan zouden zij in actie kunnen komen. Wat verwachten ze dan van de NAVO op dat terrein? Dan verwachten ze uh, zware bombardementen... Om, om de toegang makkelijker te maken. Het is ommuurd in, in, in drie cirkels eigenlijk die uh, binnen elkaar liggen. Uh, en daar... Zou het zou mooi zijn als er natuurlijk nog meer gebombardeerd dan al gedaan is. En er is heel veel gevallen. Maar het is een groot gebied van een paar kilometer bij een paar kilometer. En dat uh, het is weer een soort wijk. Ja, en zit Gaddafi daar wel of niet? Daar gaan we allemaal zoveel verhalen over. Uh, dat, dat weet niemand. Maar het is toch wel belangrijk voor uh, de, de rebellen. Ook al zou Gaddafi daar niet zitten. Dat ze dat gedeelte van de stad ook in handen hebben. Want misschien dat het dan ook meteen wat rustiger wordt met de Gaddafi-aanhangers in de stad die nog. Uh, op rebellen schieten. En wat is jouw indruk van het contact van, van de opstandelingen met de NAVO? Want jij, jij trekt op met de opstandelingen, je, je rijdt met ze rond door de stad. Hoe, hoe is jouw indruk van dat contact met de NAVO? Nou, je, je hebt verschillende delen van de opstandelingen. Een soort harde kern die het zware werk moet doen. En dat, dat is ook de kern die, volgens ja. mij, wat ik hoor uit mijn bronnen, goed in contact staat met, met de NAVO. Uh, vaak ook nog gesteund door mensen op de grond. Uh, special Forces die hebben, die zijn hier zichtbaar geweest. Ik heb ze niet zelf gezien, maar het is vrij logisch dat die gebruikt worden. Uh, ook om hè, forward air controllers zijn mensen die doelen aansturen. Uh, met laser gaat dat volgens mij. Die kunnen iets aanwijzen en dan valt de bom vanuit het vliegtuig erop. Nou, dat soort contacten uh, zijn er. Maar de gewone jongens die maar gewoon binnenkomen rijden. Zo is het bij de rebellen altijd gegaan. Iedereen kon zich aansluiten. Die was uh, student wiskunde en je werd ineens een rebel. En die zijn niet altijd even makkelijk ook te, uh, onder controle te houden. Dus die, die rijden waar zij naartoe willen. En schieten ook soms gewoon maar op waar, waar zij op willen. Dus, en ook soms per ongeluk op elkaar. En dus, dus ja dat draagt bij aan verwarring. Terwijl ze dus beeld eruit willen dragen van... Nee, we hebben een heel goed plan voor Tripoli. Dan gaan we meteen op cruciale punten staan. Dan maken we een veiligheidsmacht. Maar daar is vandaag, er zijn controlepunten ingericht hoor, door de rebellen, maar de verwarring is nog zo groot... ik denk dat als ze het al een beetje goed kunnen organiseren, dan komt dat pas in de komende dagen. Maar dan moet je denk ik ook eerst wel van uh, al dat gedoe rond die compound van Gaddafi al zijn. Nou, en wat is de verwachting voor vanavond in Tripoli? Uh, nou, geen idee eigenlijk. Ik denk dat er de, steeds... Elk uur komen er meer rebellen bij... Uh, die ook graag uh, uh, feest willen vieren, dus, dus we zullen nog veel geschikt horen. Maar uh, komt vanavond die beslissende aanval op uh, dat, dat wat we zien, waar Gaddafi Jan zijn frontpand heeft. Niemand weet dat exact. Dat, dat gaan we gewoon uh, beleven hier in de stad. Het zou, het, uh, het zou bijzonder zijn om mee te maken, want dan zou het, dan, dat zou een gigantische aanval moeten zijn. Want daar zitten echt mensen die volgens mij niet zo makkelijk over zullen geven, die ook al vandaag tanks naar buiten hebben gestuurd uh, en, uh, en rond dat gebied hebben gepositioneerd, ja, die hebben niet zoveel te verliezen. Hans-Jaap Melissen, onze correspondent voor de Wereldomroep in Tripoli. Een heel eerlijk antwoord. Geen idee over wat de opstandelingen klaar kunnen maken vanavond. Terwijl de diplomatieke verwachting over de uitkomst duidelijk is. Want in navolging van de VN-secretaris-generaal... vindt ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... dat Gaddafi de strijd nu moet staken. Zijn tijd is voorbij, aldus de bewindsman. Het zijn nu de laatste loodjes. De strijd uh, spit zich toe uh, op de compound van uh, Gaddafi in Zuid-Tripoli. Uh, Bent u opgelucht door deze situatie? Ik verwelkom de ontwikkelingen van de laatste 48 uur. Het is toch inderdaad iets geweest van een laatste push... om Gaddafi inderdaad zo in het nauw te drijven... dat hij nu echt de strijd moet zaken. Op dit moment is Gaddafi nog niet gelokaliseerd. Wat zou met hem moeten gebeuren? Wat gebeuren moet is dat hij zich overgeeft... En dat hij dan uh, naar Den Haag komt, naar het Internationale Strafhof... dat volgt allemaal vanuit de opdracht van de Verenigde Naties... de Veiligheidsraadsresolutie 1973. Uh, vervolgens het onderzoek dat de openbare aanklager... bij het Internationale Strafhof, Ocampo, heeft ingesteld. En nu is het de dus zaak dat hij naar het uh, Strafhof komt. Het wachten is dus tot uh, het moment dat dat uh, gebeurt. Maar de grote vraag is natuurlijk, uh, hoe nu verder met Libië? De periode van de transitie die we dan nu ingaan... Uh, gaat erom dat daar zal zijn hervorming, ook economisch... maar vooral ook een democratisch politiek bestel. Er moet een opbouw zijn van de rechtsstaat, inclusief mensenrechten. Dat zijn de lijnen die wij hebben voor de toekomst van Libië. En daarin verschilt Libië dus niet van andere Arabische landen. Dat is natuurlijk heel mooi uh, gezegd, maar ja, u weet ook hoe explosief Libië is. Er zijn diverse groepen, er zijn heel veel wapens. Uh, bent u niet bang voor een hele explosieve situatie en dat dit allemaal uh, wishful thinking is? Tot nog toe is het zo dat de Nationale Transitieraad uh, duidelijk maakt dat ze weet wat moet gebeuren. Dus die drie pijlers. En dat geldt niet alleen voor de Nationale Transitieraad, Raad, geldt ook voor de andere oppositiekrachten. Bent u er echt gerust op dat dat ook gebeurt? Als u kijkt naar uh, Irak, Afghanistan... ziet u niet ook die doemscenario's opkomen voor Libië? Ik, uh, ik kijk met optimisme naar de ontwikkelingen. Ten slotte is het toch zo dat het begonnen is met de Libische bevolking zelf... die haar vrijheid heeft bevochten. En als je je vrijheid heeft, hebt bevochten, dan weet je ook hoe belangrijk het is... om ook die vrijheid overeind te houden op de manier waarop we die met elkaar willen.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 En ziet u ook nog een rol voor de Europese gemeenschap hier, voor de Europese Unie? Natuurlijk is er een belangrijke rol ook voor de Europese Unie weggelegd. Daarbij wel altijd onder het beding dat dat moet zijn. Onder, ja, op basis van behoeften die er vanuit Libië zijn. Als ik u zo hoor, dan bent u positief gestemd over de toekomst van Libië? Ik ben daar positief over. De Libische bevolking heeft haar vrijheid bevochten. Op een zeer moedige wijze. En de uh, leiding van de Nationale Transitieraad heeft ook vandaag nog heel duidelijk naar voren gebracht dat als je je vrijheid hebt bevochten na 42 jaar dictatuur, bloedige dictatuur, dat je dan waarachtig weet dat de vrijheid die je bevochten hebt, dat je die ook vasthoudt naar de toekomst uh, voor alle Libiërs. Minister Roosentaal in gesprek met verslaggever Margreet Boer. Zover is het natuurlijk nog niet. Want hier in de studio nog steeds Libië-deskundige eh, Gerbert van der A. Um, we horen nu de afgelopen 24 uur over vreugdeschoten. die de afgelopen uren zijn veranderd in heel gerichte, harde confrontaties. Schermutselingen. Niet alleen in Tripoli, mm. zoals Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep ons zojuist vertelde. maar ook eh, krijgen we berichten over um, gevechten in de plaats Sirte. Ja. Dat verbaast. Ja, ja, inderdaad, de, de, de rebellen willen nu blijkbaar meteen doorpakken. Want inderdaad, Tripoli was natuurlijk niet het laatste bastion van, uh, van Gaddafi. Het is de hoofdstad, maar ja, zijn eigenlijke thuisbasis is Zichten. Uh, in de buurt van Sert is hij uh, geboren in, in een tent als arme Bedouin in, in de woestijn. En daar heeft hij ook op school gezeten. En ja, dat is... Waar zijn stam oorspronkelijk vandaan komt. En ja, het is heel belangrijk in, in Libië. Die... In militair opzicht is het heel belangrijk om zichten ook te kunnen innemen? Um, nou, ik denk dat het vooral symbolisch is. Het dus is niet een hele grote, grote stad. Eigenlijk was het een heel klein dorp. Maar zoals je wel vaker ziet in Afrika. Dan... De, pre, de nieuwe president gaat er dan voor zorgen... dat zijn geboortedorp ineens een, een soort van uh, hele grote, moderne stad wordt. Dus ja, er zijn heel veel moderne appartementsgebouwen neer, neergezet... de afgelopen decennia. Maar verder is, is het niet een belangrijke strategische stad. En Gaddafi uh, wordt steeds verder in het nauw uh, gebracht. Hij is niet verslagen, maar wel steeds verder in het nauw. Ook omdat... Zijn zoons zijn opgepakt, onder wie safe al islam. Zeer belangrijk iemand voor hem en ook zijn zwager. Hm. Hoe, hoe taxeer jij dit voor hem? Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad. Want dat was altijd wel een beetje uh, in, in Libië het probleem. Van, uh, hoe gaat Gaddafi met die zoons... Om. En die zoons leken ook elkaar een beetje te bestrijden. Omdat ze, uh, dat er een aantal zoons waren die hun vader wilden wilde opvolgen. En zij was dan het meer democratische gezicht. Maar mortesim van wie we niks horen de afgelopen 24, 48 uur... dat was eigenlijk de meer, uh, uh, uh, ja, degene die meer op zijn vader leek en op de oude wilde wilde doorgaan uh, en, en die ook de steun had van de, de oude garde rond rondom uh, Gaddafi. Um, maar uh, ja ik, ik denk niet dat die zich daar dat Gaddafi zich daar heel heel erg door uit het veld laat slaan alhoewel het voor een vader natuurlijk wel heel veel pijn doet waarschijnlijk om je zoon was daar ja, straks misschien ook wel in achter de tralies te zien op tv. Ja. En uh, ondanks het feit dat grote delen van Tripoli inmiddels zijn ingenomen. of zoals uh, Hans-Jaap Melissen zei. nou ja, het is niet zozeer ingenomen. maar alleen ze, ze zijn daar, de rebellen, de opstandelingen. de troepen van Gaddafi komen daar dan niet meer. toch heeft Gaddafi nog beschikking over veel mensen. die bereid zijn voor hem te vechten. Wat is het dat Gaddafi voor deze mensen heeft om echt tot het laatste moment door te gaan? Ja, dat, dat, dat is dan misschien toch een beetje dat, dat die stammencultuur. Hè? En, en, en dat, dat, daar heeft in het begin, hebben ook heel veel mensen zich daarover verbaasd. Die safe waar we net over hadden. Die, die jarenlang probeerde om zijn vader een soort democraat te laten worden. Een, een grondwet aan het schrijven was. Samen met een aantal ballingen die ooit waren gevlucht voor Gaddafi, Maar die terug waren gekeerd. En die ook echt geloofden in, in, in, in het nieuwe, nieuwe Libië. Om, om daar een beter land te van, uh, van te maken. Nu ben ik even, even je vraag uh, kwijt. Ja, waar, waar, ja, waarom ze zo, zo nog voor hem strijden. Dus ja, ja. Wat is het dat Kaddafi heeft dat ze tot ja, het laatste en, doorgaan? En, ja, en die zoon, die, die dus dat. De, de, op het, toen eenmaal die opstand uitbrak. toen heeft hij zich van een. Dem, iemand die zich jarenlang had geprofileerd als democraat. heeft hij in, in één keer een omslag gemaakt. en heeft hij zich onvoorwaardelijk achter zijn vader uh, geschaard. En ja, de, iemand als Benjamin Barber, een Amerikaanse uh, ho, ja, polit, socioloog, politicoloog... die ook een hoge rol speelde in de Democratische Partij... die Gaddafi ook heeft geadviseerd, die, die was er ook heel erg verbaasd over. Maar die, die, die beweerde, ja, dat heeft weer heel erg met die stammencultuur te maken... Dat wat je vader of je, je oom of je, je zoon ook doet... dat je ondanks alles achter iemand blij, blijft staan. En ja, in die zin kan Gaddafi nog wel rekenen... op een behoorlijk grote groep mensen uit zijn eigen stam... die ja, alleen maar heel veel te verliezen hebben... omdat ze jarenlang hebben geprofiteerd van alle privileges die, die zij van van de grote leider gekregen, omdat zij de machtsbasis waren... waarop hij uh, terreur zaaide en de bevolking bang en, en zij vrezen natuurlijk ook het, het nieuwe Libië. Ja. Gerbert van der A, dank je wel. Graag gedaan. Straks zeg uh, gloort hoop voor Dominique Stroos-Kaan. Bij de AWB vandaag Edwin Gerritsen. De avondspits is op de meeste plaatsen bijna voorbij. Er staat in totaal nog 20 kilometer file. De twee langste files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Soeterwoude 5 kilometer. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam... voor knopend het Kleinpoelderplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. En het kleine beetje sport wat we beloofden aan het begin van de uitzending. Want dit weekend is de Ronde van Spanje begonnen. De derde grote wieleronde. Vandaag de derde etappe. 164 kilometer van Petrer naar Totania. Gio Lippens, uh, gisteren liep die eerste etappe na de ploegentijdrit uit op een massasprint. Hoe was het vandaag? Ja, en gisteren was het vooral een ontregelde massasprint. En dat is echt iets wat we vandaag weer hebben gezien. Iedereen verwachtte eigenlijk wel weer een sprint uh, vandaag. Maar uh, uiteindelijk bleek het bergje dat vlak voor de finish zat. 10 kilometer voor de finish. De Alto de la Santa veel te zwaar voor de sprinters. Mark Cavendish was al eerder gelost. Uh, die moest er al af. Marcel Kittel, die nieuwe sprinter van uh, Skillshimano, Shimano, die Nederlandse ploeg, was er ook al af. En zo ging de een na de ander eraf en kregen we... Een kopgroepje dat gewoon wegbleef. Een kopgroepje van vier man. Met Pablo Lastras, Sylvain Chavanel. Markel Irizar en Ruslan Pigoni. En die hadden echt absoluut er niet op gerekend. dat zij uiteindelijk om de dagzegen zouden gaan sprinten. En? Ja, uh, Lastras. Die deed het. En uh, dat is een Spanjaard. Hij is alweer 35 jaar oud. Dus uh, toch wel uh, bijna een veteraan in het uh, gezelschap. Hij reed weg op dat laatste klimmetje. Nam meteen een voorsprong op die drie anderen. En die drie die keken vooral naar elkaar. En uh, wilden uiteindelijk niet echt achtervolgen. Want ze wisten, als ik ga achtervolgen... ben ik kansloos straks uh, op de finish. En daardoor kon Lastras voor het eerst sinds 2008... weer eens een keer een overwinning pakken. Uh, dat is altijd aardig. Hij had al overwinningen in de Vuelta. 2002 won hij twee etappes. Daarna nooit meer. In de Tour de France heeft al een keer gewonnen. Hij heeft al een keer in de Giro gewonnen een etappe. En nou, na al die jaren pakte hij gewoon weer een etappe in de Vuelta. Het en meteen ook de leiderstrui. En oh ja. dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft alle truien trouwens in bezit, maar hij zal ze morgen niet allemaal aandoen. Want... Nou ja, dat kan niet, hè. De leiderstrui zal hij zeker aantrekken. De rode trui. De bergtrui heeft hij gepakt. Hij heeft de puntentrui gepakt. De combinatietrui. Lijkt me ook logisch als je al die truien bij elkaar opvoegt. Maar hij zal uiteindelijk aan de anderen... zal hij de andere truien mogen overdoen. De beste Nederlander trouwens vandaag was Bauke Mollema. Dat is wel aardig. Die ging goed mee omhoog. Kwam uiteindelijk als elfde over de streep. Als één Nederlandse renner van totaal drie Nederlandse ploegen, hè? Ja, drie Wat... Nederlandse ploegen. Skil Shimano, Vacan Soleil en Rabobank. En ze hebben zich eigenlijk alle drie tot nu toe al laten zien. Skil Shimano Reed, een hele goede ploegentijdrit op uh, zaterdag. Gisteren zat Marcel Kittel er goed blij in die sprint uh, voor uh, die ploeg. Die werd toen derde. Vakant Soleil zat vandaag in de kopgroep met Pegorny en Rabobank. Nou ja, die doet het gewoon prima op dit moment dan met Bauke Mollema. En die hadden vandaag ook de bergtruim, maar die zijn ze dus nu weer kwijtgeraakt. En het oudje. Wie staat er nou, tot slot, op je lijstje van favorieten? Uh, Nibali. Nibali staat nog steeds gewoon keurig in het algemeen klassement. Staat zevende op bijna twee minuten van Lastras. Maar morgen dan gaan de renners echt de bergen. En dan gaan ze naar uh, de Sierra Nevada. En dan gaan ze boven de 2000 km, uh, meter klimmen. En nou ja, dan gaat het klassement op de kop. Spreek weer jou weer, Gio Lippens. Dank je. Morgen gaat er nog meer gebeuren. Het is een beslissende dag voor Dominique Strauss-Kaan... de voormalige baas van het Internationaal Monetair Fonds. Drie maanden geleden werd hij gearresteerd... op verdenking van aanranding van een kamermeisje... dat zijn hotelkamer kwam schoonmaken. Maar dat betreffende kamermeisje werd niet helemaal vertrouwd... door de openbaar aanklager. En velen gaan er nu vanuit dat de strafzaak tegen Strauss-Kaan... morgen vervalt. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Uh, Wessel, uh, wat is de reden dat iedereen aanneemt... dat het morgen met een scissor zal aflopen voor Strauskaan. Ja, een heleboel kranten schrijven dat. Uh, het laatste bericht is, de uh, New York Times zegt te weten... dat de officier van justitie morgen de rechter zal vragen... om met de zaak te stoppen. Nou, de rechter zal natuurlijk het uh, definitieve besluit moeten nemen. Maar ja, als de officier van justitie al geen brood meer in die zaak zit... wordt het natuurlijk toch wel heel moeilijk voor de rechter om door te gaan. Hè. Maand geleden zag je al dat uh, de officier van justitie... de district attorney, dat hij twijfel had gekregen. toen het huisarrest van Dominique Strauss-Kaam werd al opgeheven. Dus de intrekking van die zaak ligt op zich in dezelfde lijn. Maar ja, goed, je moet... Op zich natuurlijk, je moet natuurlijk voorzichtig blijven in deze zaken. New York Times heeft natuurlijk wel hele goede bronnen bij justitie. Maar ja, er zijn wel meer rare dingen in deze zaak gebeurd. Ze werd niet helemaal geloofd. Het kamermeisje aan de andere kant. Er waren wel fysiek sporen aangetroffen bij haar uh, voor aanranding. Dus hoe, hoe wordt dat met elkaar uh, geruimd? Ja, er is natuurlijk heel hard bewijs. Hè. Vorige week kwamen er al forensische rapporten naar buiten... in de, in de Franse pers. En Die laten inderdaad weinig twijfel. Uh, mevrouw Diallo had een gekneusde schouder... had blauwe plekken aan de binnenkant van haar vagina. Maar ja... Het probleem daarvan al het fysieke bewijs is, het is onvoldoende bewijs op zich. Het zegt niks over het, uh, of die seks al of niet met haar instemming heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk heel formeel op zich geredeneerd, maar ja, zo gaat dat in een rechtszaal. He, daar wordt het zijn woord tegen haar woord. He, er is niemand anders bij geweest in die hotelkamer. Dus het gaat om de geloofwaardigheid van de, van de twee partijen. Zeker als je, zoals in Amerika, als je dan voor een jury komt te staan. He, en die geloofwaardigheid van haar, die is inmiddels uh, toch wel gelijk aan nul. Ze heeft over een hele zaken gelogen, maar heeft dat bovendien ook tegenover de onderzoekers, heeft ze dat ook weken volgehouden. Ze loog over haar asielaanvraag. Ze zei dat ze slachtoffer was geworden van een groepsverkrachting in Guinea. Nou, dat is allemaal niet waar gebleken. En daarom is deze zaak zo kansloos geworden. Goed, maar het zou nog kunnen dat er naast de strafzaak nog wel een civiele zaak komt van haar, toch? Want dat was haar plan. En dat is op zich ook alweer een hele zwakke kant juist aan, uh, aan haar zaak. Terwijl de strafzaak loopt, dat je dan al een, een, een burgerlijke, een civiele procedure begint, is hoogst ongebruikelijk. En je geeft er bovendien al mee aan eigenlijk dat je in die strafzaak al niet zoveel fiducie meer hebt. Dus ook dat is een hele merkwaardige kant van de zaak en pleit ook niet in haar voordeel. Net zo min als alle interviews die ze ook al aan de media, zoals aan Newsweek, heeft gegeven en zo. Dat ontraadt echt iedereen je, dat je terwijl de zaak het onderzoek loopt, dat je dan al met de media gaat. Praat is allemaal niet heel erg slim van geweest. Wessel de Jong, later meer dus. Misschien al vanavond wat berichten en anders morgen... over de rechtszaak, de strafzaak tegen Dominique Straska. In ieder geval komen wij nu bij het eind van dit Radio 1-journaal. Nog niet, niet bij het eind van de Libische leider Gaddafi. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, breken we in op deze zender Radio 1. Alle gebeurtenissen van minuut tot minuut. Op onze site natuurlijk, nws.nl. Lucella en ik wensen u een heel prettige avond en geven door aan Janne Koormans van WNL met Avondspits. Janne, wat ga je doen? Dag Tim, goede en Lucella. Ja, natuurlijk hebben wij het ook over Libië. Wie biedt straks bescherming aan de burgers? Verder, 60% van de werknemers heeft na de vakantie geen zin om aan het werk te gaan. Hoe komt dat? En vooral, wat doe je eraan? En waarom verruilt Eva Jinek de NOS voor WNL? Dat zo in WNL Avondspits, eerst het NOS Journaal.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 Kolonel Kadhafi is nog in Libië. Tenminste, daar gaat het Amerikaanse ministerie van Defensie van uit. Het Pentagon zegt dat het geen informatie heeft... dat de bedreigde Libische leider het land heeft verlaten. De opstandelingen hopen dat de strijd morgen over is... en dat ze dan heel Tripoli in handen hebben. Nu wordt er nog gevochten met troepen die trouw zijn aan Gaddafi. De meeste Europese beurzen eindigden vandaag in de plus. De AIX-index loopt met een winst van 0,8 procent. In de voorbije weken verloor de beurs al meer dan 20 procent. Ook de beurzen in Parijs en Londen boekten vandaag winst, 1,1 procent. Alleen in Frankwoord was een klein verlies van 0,1 procent.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 Over de inhoud van de gesprekken of het contact wordt geen mededelingen gedaan. In Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Irene die over het land trekt. Ruim miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en zijn veel bomen ontworteld. Volgens de regering zijn er nog geen doden gevallen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws: het weer. En hier is Willemijn Huebert. Vanavond komt heel Nederland onder de bewolking te liggen en van tijd tot tijd valt er wat buiige regen. In het zuidoosten is er daarbij kans op onweer. Het blijft wel zacht met 16 graden. En morgen is er ook vrij veel bewolking aanwezig. In de vroege, vroege ochtend trekt de regen naar het noorden weg... en dan is het even droger en ook kan de zon dan vanuit het zuiden wat meer gaan doorbreken. In de middag en avond kunnen er weer stevige regen- en onweersbuien ontstaan... waarbij ook kans is op hagel- en windstoten tot 75 km per uur. Het is warm en broeierig, 24 tot 27 graden bij een matige zuidoostenwind. En de dagen erna blijft het wisselvallig, maar warm weer... waarbij het woensdag waarschijnlijk even wat droger is. B-verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoete 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. We hebben haar, Eva Jinek bij WNL. En geen droogbrood te verdienen met begraafplaatsen. Goedenavond, dit is WNL Avondspits, live vanaf de redactie in Amsterdam. Libië, de eindfase, ja, dat hebben ze over Afghanistan en Irak... ook een paar keer gezegd. Ruthof, Midden-Oosten expert, goedenavond. Goedenavond. Dat zeggen ze vaak, hè? De laatste fase wordt dan ook de ergste. Is dat ook uw verwachting? Ja, we weten niet wat ons allemaal nog te wachten staat... Kijk, het is nu wel duidelijk dat, uh, dat de dagen, misschien wel de uren, van Gaddafi geteld zijn. Maar de grote vraag die dat nu voordoet is, wat nu? En daar is nog helemaal geen antwoord op. Nee, daar praten we zo over verder. Maar gelooft u wel echt dat we in de eindfase zitten? Ja, ik geloof wel dat het, uh, dat het met Gaddafi gedaan is. Hij is nu duidelijk teruggedrongen tot zijn hoofdkwartier. Daar kan nog uh, stevig om gevochten worden... Maar de kans dat hij het politiek overleeft, die is uh, niet heel geworden volgens nee. mij. Dan nou krijgen we een indruk natuurlijk van Libië en, en het volk. Uh, is het eigenlijk één volk? Ja, dat is gelijk het grote probleem waar we hiermee zitten: dat Libië eigenlijk, zoals veel staten in Afrika, een kunstmatige staat is. Uh, het is een, uh, een land wat ooit gevormd is, uh, begin van de vorige eeuw, door de, door de Italianen die het noordelijk stuk van Afrika veroverden En die hebben daar een soort staat van gemaakt. Maar het was eigenlijk een, een woestijngebied waar verschillende stammen woonden... Mm -hmm. die oorspronkelijk betrekkelijk weinig met elkaar te maken hadden. Het is een beetje samengeraapt. Het is een beetje samengeraapt. In, in tegenstelling tot, tot de buurlanden, hè, Tunesië en, uh, en Egypte... dat zijn echt uh, landen die een soort nationaal gevoel hebben. Dat heb je in Libië toch een stuk minder. Ja. Hoe nu verder? Hè? Um, even naar de rol van de NAVO kijken. Die heeft de No-Fly-zone ingesteld, maar eigenlijk heeft de NAVO de rebellen volledige luchtsteun gegeven. De NAVO moet dus nu maar verder met de rebellen en de mogelijke overlopers van Gaddafi. Ja, dat is een hele interessante vraag, want de VN-veiligheidsraad heeft uh, toestemming gegeven om alles te doen om de burgerbevolking te beschermen in die beroemde VN-resolutie, maar heeft geen toestemming gegeven om het regime ten val te brengen. Nou, dat is nu kennelijk toch gebeurd. Hè. Het is vooral ook de Franse luchtmacht geweest... die ontzettend betrokken is geweest bij de laatste dagen bij de gevechten. Uh, de vraag is of, uh, of de NAVO ook die verantwoordelijkheid op zich gaat nemen... Nu Gaddafi uh, waarschijnlijk gaat vallen. Ja. Uh, hoe het dan verder moet in de toekomst? Ja, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Moet de NAVO-bescherming gaan bieden aan de burgers? Uh, ja, dat is dus de grote vraag. En dan met name moeten ze ook de burgers beschermen die Gaddafi gesteund hebben... En, en voor de, de volgende vraag is natuurlijk... wil het Libische volk inderdaad wel buitenlandse bemoeienis hiermee? Dat is ook nog helemaal niet zeker. En dan komt ook nog de vraag naar voren... wil het buitenland, willen wij, de NAVO, die verantwoordelijkheid op ons nemen? Want ja, we zijn natuurlijk ook al betrokken geweest bij Irak en bij Afghanistan... en we weten dat het, het opzetten van een nieuwe staatsstructuur, en dat is nodig dat dat wel niet eenvoudig is. Nee, en we moeten wat dat betreft zeker voor de burgers... een tweede Irak of een tweede Afghanistan zien te voorkomen. Dat is duidelijk, dat dat niet meer mag gebeuren. En uh, de vraag is ook in hoeverre we dus daar wel of niet echt bij betrokken zullen moeten blijven. Ja. Tot slot, Hof. Dan... het is onbekend waar Gaddafi zich nu uh, bevindt. Wat ja. zal er met hem gebeuren, denkt u? Ja... De, Heel moeilijk te voorspellen, maar ik, ik heb toch de indruk dat Gaddafi niet het type man is dat zich zal overgeven of, uh, of politiek asiel zal aanvragen. Dus ik vermoed dat hij zo dood zal vechten en okay. dat dat nog een groot aantal slachtoffers zal kunnen vergen de komende uren en misschien wel dagen. Ja, en misschien zichzelf ook wel. En dan ook zichzelf uiteraard. Ja. Uh, het is te hopen dat hij misschien toch nog tot inzicht komt en dat er misschien toch nog een oplossing komt waarbij hij... Uh, de gevechten beëindigd en misschien het land uh, toch nog verlaat, ja. maar de kans daarop lijkt niet groot. Dank voor deze uitleg, Ruthoff. Goedenavond. Lekker aan het werk na de vakantie. Heb jij daar wel zin in? Nou, dat zo. Maar eerst financieel nieuws met Bob Hooman van ING. Goedenavond, Bob. Goedenavond. De beurs opende met verlies, herstelde zich en na AIX sloot vanmiddag zelfs hoger, bijna 1% op 276 punten. Uh, ja. Gingen de beleggers voor, uh, voor de koopjes? Ja, ik denk het wel. Je zag ook een aantal banken met advies komen van nou aandelen zijn zo, nu zo goedkoop. Uh, wij kopen weer. Uh, dus op een gegeven moment zelfs 3% hoger en dan sluit het uiteindelijk met een klein procentwinst. En dat geeft toch de nervositeit die er nog steeds heerst wel heel erg weer. Ja, en wat voor een effect heeft Libië op de beurs, kun je dat zeggen? Nou, wat je in ieder geval ziet is dat in olieprijs de Europese olie daalde in uh, in, in waarde, de Amerikaanse olieprijs liep gewoon op. Dus dat betekent dat er komt meer olie voor Europa beschikbaar Ook goedkope bronnen in, uh, in Libië. Dus voor de Europese olieprijs een drukkend effect. Maar voor de wereld betekent het niet veel. Nee, en aan de pomp merken we er voorlopig ook nog niks van. Nou, is het nogal stress op de beurs en ook in de Europese politiek? Het, het lijkt soms wel alsof dat ja, het samenhorigheidsgevoel helemaal weg is. Hè? Ja, ja, ik denk dat er, als ik naar de euro kijk, is het. En maken of, uh, of breken. En met maken bedoel ik dat er dan meer moet worden samengewerkt tussen de landen. Mm -hmm. En als ik dan ja, de berichtgeving van het afgelopen weekend ook weer zie met en Finland die extra garanties willen, en dan willen de andere landen het ook. Maar ook binnen landen, waarbij de ene overheidsfunctionaris van een land zegt dat de eurobonds moeten komen en mm -hmm. de ander zegt dat het uitgesloten is, ja dat geeft nog, uh, nog weinig vertrouwen. Dus daar is moet nog een hoop gebeuren. Ja, ik denk soms wel, hoe gek kunnen we elkaar maken, hè? De Duitse minister van Financiën zei bijvoorbeeld, die onrust, Ach, het is allemaal zwaar overtrokken. Ja, maar ik denk dat ook, eh, die onrust op, zelf, op zichzelf heeft weer een effect. Het is, er is maar een klein beetje minder vertrouwen in de economie nodig, waardoor hm. mensen meer gaan sparen en minder gaan uitgeven. En je het een hele uh, cyclus op, uh, op gang, waar uiteindelijk ook gewoon uh, bedrijven last van, uh, van krijgen. Ja. Dus een, kleine, een klein vertrouwensbreukje kan, kan een hele grote invloed hebben op een economie. Absoluut. Bob Holman van ING, ik je een goede avond. Goeie avond. Straks bellen we met WNL's nieuwste aanwinst, Eva Jinek. En ik krijg net een berichtje onder de neus. Ze is populairder dan... Gaddafi en Libië op Twitter. Nou, dat zegt wat. Dat zo, maar eerst uh, vakanties. Voor mij is de eerste dag na een korte vakantie. En ik vind het heerlijk om weer aan het werk te gaan. Maar 60% van alle werknemers heeft na de vakantie geen zin om naar het werk te gaan. Frank Jordans, goedenavond. Hallo. Jij bent de online carrière coach bij Monsterboards. Ja, dat klopt. Uh, jij helpt mensen op voorraad met dit probleem. Waar balen vakantiegangers nou het meeste van? Ja, dat ligt een beetje aan de groepen die je hebt, zeg maar. Want je hebt mensen die echt, uh, de echt tegenop zien, zeg maar. Ik noem het echt uh, de, de buikpijn uh, tegenopzienders. Uh -huh. Nou, dat is volgens mij echt een teken dat er iets uh, niet echt uh, aan, aan de haak is, zeg maar. Dan kun je echt afvragen of je nog wel goed op je plek zit. De tweede groep is denk ik vaker voorkomend en dat noem ik dan een beetje de gezonde tegenzin... Dat zijn vaak mensen die uh, nou, van tevoren niet alles even goed geregeld hadden met de overdracht. En dan kom je terug en zit je hele mailbox vol. Dat ja, dan loopt ja. alles vol en dan, uh, ja, dan moet je weer beginnen en dan weet je niet waar je moet beginnen. En ja, dat is ook wel een groep die behoorlijk aanzienlijk is. Ja, ik denk dat dat wel een beetje normaal is. Dat is, dat is gezonde tegenzin, toch? Ja, ik denk, nou je hebt ook gewoon mensen die inderdaad echt fluitend naar de eerste werkdag weer gaan. Mm -hmm. Maar dat is een relatief kleine groep. Ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen wel zoiets heeft van, nou ik moet weer beginnen. Waar moet ik ook alweer beginnen? Nou ja. Lijkt mij wel lastig, want dan kan je je toch niet helemaal ontspannen tijdens je vakantie als je die iedere keer weer tegenop ziet. Dat hoop ik niet voor die mensen. Ik uh, uit eigen ervaring sprekend, uh, volgens mij moet je gewoon je werk wel los kunnen laten. Ja, maar hoe doe je dat? Want ik begrijp uit jullie onderzoek 25% van de mensen kan zich niet ontspannen. Ja. Nou, heel praktisch. Uh, als je bijvoorbeeld een telefoon meeneemt uh, en een laptop en dat soort zaken. Ik zou die in ieder geval uitzetten de hele dag. Ja, Maar echt. dat doen eigen ondernemers niet, dat weet je. Dat weet ik uit eigen ervaring, ja. Maar dan kan je ook nog gewoon één keer per dag kan je gewoon checken. En dat is misschien uh, beter dan gewoon continu ieder mailtje... wat op je Blackberry voorbij komt om daar weer naar te gaan kijken. Want dan krijg je inderdaad nooit die vakantiemodus. Dan blijf je gewoon echt in de werksfeer zitten. Ja, dus echt daarvan los zien te komen. Nou, noemde je twee groepen. En je zei, als je echt heel erg buikpijn hebt... dan is er iets in iets niet in de haak. Ja, dat klopt. Volgens mij uh, ook weer even uit eigen ervaring ooit gehad in een baan waar ik het echt niet naar mijn zin had, mm -hmm. waar je letterlijk van uh, wakker lag. Volgens mij uh, moet je gewoon gaan kijken dan van, valt daar iets te regelen? Dus kun je bijvoorbeeld in projecten wat doen, kun je wat taken verantwoordelijkheden wisselen, schuiven, dat soort zaken. Maar als het echt, zeg maar, langdurig is en je ligt echt wakker van op je eerste werkdag... Dan zou ik zeggen, nou, dan is volgens mij wel tijd uh, dat je iets anders gaat zoeken. Maar als ik jou goed begrijp, is het een soort van een uh, reflectiemoment. Ja. Dus als ik twee dagen op mijn werk zit, ik heb nog steeds buikpijn. Ja. Dan zit ik dus niet op het, heb ik niet de juiste baan, dat zeg je eigenlijk. Nou ja, mensen komen over het algemeen als ze van vakantie terugkomen... Met een, met een heel puur gevoel terug, zeg maar. Want mensen zijn helemaal uitgerust en zijn lekker zichzelf geweest. En dan kom je weer op die werkvloer. Nou, als je dan gelijk in je stressgedrag schiet... Dat is volgens mij niet gezond. En dan moet je daar echt bij na gaan denken van zit ik nog wel op de juiste plek. Ja, maar ligt dat dan aan collega's of ligt dat aan weer in een ritme komen? Waar ligt dat dan aan? Nou ja, dat ligt een beetje van persoon tot persoon. Dat kan te maken hebben met collega's waar je het niet goed mee op kan schieten. Maar het kan ook te maken hebben dat je gewoon werk doet waar je uiteindelijk uh, heel eerlijk naar jezelf kijkend kan van, van kan zeggen van nou dat past ook niet meer echt bij me. Dat is niet meer mijn baan. Ja, maar ja, en dan hè, een nieuwe baan vinden. Dat ja. is, uh, ja. Maar daar help jij ook mee natuurlijk ik als, ik mee. als carrière. Dus dan, kunnen mensen daar weer vragen over ja. stellen, ja. Stel nou toch dat je zegt, oké, okay, ik ben een doorzetter. Ik neem wel eventjes uh, dat, dat niet zo'n fijne gevoel. Hoe kom je dan de eerste werkdag het beste door? Nou, wat je volgens mij kan doen is dat je voordat je weggaat... kun je al uh, veel maatregelen treffen. Dus bijvoorbeeld goede overdracht naar uh, collega's toe. Maar ook bijvoorbeeld klanten goed informeren dat je een aantal weken weg bent. Dat soort zaken. Als je terugkomt, kan je bijvoorbeeld die eerste dag helemaal uh, vrij houden. Als dat tenminste kan met de rest van de collega's. Maar het is volgens mij wel goed om dan in ieder geval echt eventjes helemaal je, je hoofd leeg te maken. En dan met de hm. mails te gaan beginnen. Word op zaken stellen. Word op, op zaken stellen, zeg maar. ja, ja. En dan vervolgens pas vanaf dag twee echt uh, weer in de slag met meetings en dat soort zaken. Ja, en uh, bijvoorbeeld de gedachte van, nou weet je wat, ik begin op woensdag. Dan is het zo weer weekend. Ja, maar dan krijg je ook weer een maandag. En dan is het ja, volgens mij hetzelfde dat verhaal. Is ook, dus. Dat is ook waar. Is, is de, het resultaat van jullie pol op ja. Geldt dat nou voor alle beroepsgroepen of niet? Nou, we hebben niet heel specifiek naar echt uh, losse beroepen gekeken. Uh, het, het was wel een beeld dat eigenlijk bij meerdere, uh, want je kon ook invullen wat de achtergrond was, maar bij meerdere mensen naar voren kwam. Dus ik denk ook wel dat het vrij breed speelt bij de Nederlandse bevolking na de vakantie. Ja. Ja, ja. U komt zeker altijd heel erg vrolijk terug, of niet? Nou, ik ben sowieso eigen ondernemer, dus dat is, ja. het, uh, al sowieso, uh, is het niet meer echt je werk. Maar dan ben je gewoon eigen baas. Dus, ja, goed. Maar goed, ik, ik, over het algemeen kom ik wel redelijk tevreden terug van vakanties. Ja. Fred Jordans van Monsterboard, dank je wel. Oké, okay, dank je wel. De hele begraafplaatsenhandel is op sterven na dood. Dat zo. Maar eerst iemand die in ieder geval heel erg fijn van vakantie terugkomt. Eva Jinek, goedenavond. Goedenavond, ik dacht het wel inderdaad. Nou hè, jij maakt de overstap naar onze omroep, naar WNL, onze club. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is toch veel leuker dan de NOS? Ach, nee, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij de NOS, acht jaar lang. Um, het is absoluut niet zo dat ik wegga omdat ik ongelukkig ben... of dat ik zat te balen als ik naar de vakantie terugkom, helemaal niet...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 Met de meest uh, spraakmakende mensen die in het nieuws zijn geweest de afgelopen week. Maar ook vooruitblikken naar de week die gaat komen. En omdat het 53 minuten is, heb je ook echt de tijd om met je gasten wat dieper in te gaan op verschillende onderwerpen. Ja. En hopelijk ook dat ze met elkaar uh, in gesprek gaan. Ja. Dus, ja, dus uh, geen ontbijt met Bram op zondagochtend? <laughs> nee, nee, zeker niet. Dat nee. zit ik al lang in de studio. Ik hoop dat hij gaat kijken vanuit bed, maar in ieder geval niet uh, samen ontbijten. Maar welk? Mike Rutte aan je, aan je tafel. Die is alvast geregeld. Ja, dat vind ik leuk Daar ja. verheug ik me op, absoluut. Een paar uh, dagen in de week uh, presenteer je ook ochtend-tv. Waarom zei je daar uh, ja tegen? Want dat betekent wel een vier uur bed uit, hè? Ja, dat is waar. Ik, uh, ik doe dat natuurlijk ook al jaren. Ook toen ik uh, zelfs redacteur was, deed ik ook ochtenddiensten. Ik heb geen ochtendhumeur, dus voor mij is dat geen probleem. Dit is ook weer uh, eigenlijk uitgebreider dan wat ik uh, bij het journaal doe. Het is twee uur lang uh, live en het is een grote mix, een breed scala aan onderwerpen. Alles eigenlijk wat je wil weten als je aan je dag gaat beginnen. Ja. Ook een korte gesprek met mensen, dus ook weer van alles en nog wat. Nou, Je zei het zelf al, NOS Journaal kennen we je van en het oog, dat presenteer je vanavond. Wat deed ja. jij daarvoor eigenlijk? Ik bedoel, ben jij journalist van huis uit? Uh, ja, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, dus ik ben historica eigenlijk. En uh, ik heb vanaf mijn stage bij Charles Groenhuizen bij de NOS in Washington, heb ik bij de NOS gewerkt. En ik heb vier jaar op de buitenlandredactie van de NOS gewerkt. En toen heb ik op een gegeven moment de overstap gemaakt naar het presenteren. Goed, Eva Jinek, welkom, welkom bij onze club bij WNL. We kijken naar je uit. Dankjewel. Begraafplaatsen beheren is duur en daarom willen gemeenten er vanaf. Ze proberen rustplaatsen daarom te verkopen aan particuliere uitvaartorganisaties. WNL Alain de Lamar liep op Begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. Een rondje met de beheerder iPad Nesvatba. Hij legde uit waarom de gemeenten niet veel verdienen aan de begraafplaats. Nou, we zijn een kostendekkende exploitatie en dus het is rendabel om het uh, te runnen, maar het is niet met winstdoelstellingen. Uh, nee, er wordt dus eigenlijk geen winst gemaakt. Nee, het is, nee het is, uh, dat kan niet. Het is een, ook een algemene begraafplaats. Dus de regels voor een algemene begraafplaats uh, zijn uh, kostendekkendheid. Daarom misschien ook niet aantrekkelijk voor particulieren om het over te nemen. Uh, inderdaad. Het is, uh, vooral als de begraafplaats al kostendekkend is... dan uh, zullen ze bij het overnemen ja, een, een marge erop moeten gaan zitten. En dat moeten ze dan verklaren aan de, de hebben. Vroeger was dat wel anders, geloof ik, hè? Ja, vroeger waren begraafplaatsen een onderdeel van het uh, algemeen uh, begroting van een uh, gemeente. En in sommige gemeenten was het een melkkoe, en uh, meestal was het een, een sluitpost... Het ging meestal in de, de pot plantsoenen En dan werden de steden er mooi meegemaakt. Maar dat is dus veranderd. Hoe is dat dan veranderd? Uh, de tijdgeest. De mensen willen een, een mooi onderhouden begraafplaats. En, uh, vroeger was het romantisch om schee, uh, schuine graven te zien en uh, ja, een beetje uh, ja, verstilling. En dat is tegenwoordig niet meer het geval. Men uh, betaalt veel voor een mooi monument en men wil een goed onderhouden begraafplaats. Toch willen de gemeente proberen om uh, begraafplaatsen te verkopen aan particuliere instanties. Dat wil nog niet echt lukken. Uh, ik kan me voor dat voorstellen, uh, want er, is, er valt weinig marge op te maken. Het is kloosterdekkend en dat is niet interessant voor de particuliere sector natuurlijk. Wat bovendien denk ik ook niet heel aantrekkelijk is voor particuliere instanties om het over te nemen... zijn graven zoals deze waar we hier nu voor staan. Uh, dat is een graf uit de 19e eeuw... En die is volgens mij voor onbepaalde tijd gekocht. Dus die kunnen ze niet meer opnieuw exploiteren, of wel? Uh, nou, de, de, volgens de wet kunnen ze dat wel, als er geen nabestaanden meer zijn. Maar ze moeten rekening mee houden dat dat pas 30 jaar na de laatste bijzetting kan gebeuren. Dus uh, zijn er sommige graven gewoon uh, ja, 30, 20 jaar uh, moeten wachten voordat ze die kunnen inzetten. Dat was Arpad Nesvatba van Begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam... met Alain Delawar van WNL. En ik praat even verder met John Heskes van uitvaartorganisatie Jarden. Goedenavond. Goedenavond. Herkent ja, u dat verhaal? Dat begraafplaatsen ja. in eigen beheer... dat dat heel erg moeilijk is om dat winstgevend te maken? Ja, herkenbaar verhaal. Um, ook Jarden heeft een aantal eigen begraafplaatsen... veelal gecombineerd met een crematorium of een uitvaartcentrum... Maar een begraafplaats sec exploiteren is een, ja, een lastige uitdaging. Maar waarom dan? Um, wat we veel zien is dat um, begraafplaatsen een behoorlijke uh, kostenbasis kennen. Um, hè, het zijn groene oases, maar um, een groot risico voor achterstallig onderhoud. En um, ja, veelal is uh, niet goed ingeregeld in het verleden. Dat de opbrengsten gespreid worden over de jaren waarin men verplichtingen heeft naar de rechthebbenden. Ja, ja, en het gaat natuurlijk dan vaak om een plaats. En dan heb je voor 50 jaar of voor 100 jaar en verder kan je er niks mee doen. Ja, nou, gelukkig vandaag de dag is daar wel nadrukkelijker uh, uh, afspraken over gemaakt. We spreken uh, vaak over graftermijnen van 20 jaar, 10 jaar. Nou, oh, dat mag steeds korter, zeg. Ja. Ja. Maar voorheen was het vaak voor onbepaalde tijd. Ja. En ja, dan kreeg een rechthebbende recht op een graf en alles wat erbij hoort. Maar eh, daartegenover stond geen toekomstige opbrengst meer, terwijl er wel kosten waren. Ja, het gaat toch altijd weer om geld, hè? Nou begrijp ik wel dat u een alternatief bedacht heeft. Eh, dat het aantrekkelijk is voor de gemeente, maar ook voor de uitvaartorganisaties. Ja, dat klopt. nou. Begraafd als management Nederland is een, is een nieuw bedrijf... wat zich richt op het overnemen van taken die de begraafplaats uh, uh, dat, behelzen. Mm -hmm. En daarbij blijft dus wel het exploitatierisico... en het beleid van de begraafplaats in handen van de gemeente. Maar de gemeente wordt ontzorgd van die specifieke taak. Ja, want jullie zijn natuurlijk ook een onderneming... en een onderneming wil verdienen, toch? Een onderneming wil verdienen. Um, Jordan is een vereniging, streeft geen maximale winst naar. Mm -hmm. Maar een zeker rendement is wel noodzakelijk... Ja. om te kunnen investeren in de toekomst en in de dienstverlening die vervolgens weer ten goede komt aan de gebruikers, de rechthebbenden op de begraafplaats. Ja. Nou heb ik altijd gedacht, uh, begraven, dood, het is, het is bijna hip. Het, er wordt steeds meer over gesproken. En denk ik, begraafplaatsen, je kan er een heel centrum van maken... met, met kiosken, uh, uh, beschilderen van kisten, gedenkplaatsen. Daar is toch booming business? Ja, booming business. Um, laat ik het zo zeggen, een, een begraafplaats... Um, he, als je daar puur uh, naar de begraafplaats kijkt... Dan heb je te maken met uh, mensen die verwachten dat daar um, iemand uh, begraafd wordt. Dat uh, het een plek is om te kunnen gedenken om op een passende manier stil te staan bij degene die overleden is. En het uh, wat u dan zegt, booming business. Uh, natuurlijk is er heel veel dienstverlening mm -hmm. en is er sprake van een breed pakket van ja. mogelijkheden. Maar als je het zek over de had hebt. En ik weet het ook over de zaken die spelen op die begraafplaats. Ja. John Heskes van Jarden, dank voor deze uitleg. Ja, we zouden het toch bijna vergeten door al het nieuws uit Libië... maar we zitten hier toch echt wel in een flinke economische crisis. Is het ook de teleurgang van het kapitalisme die we beleven? Met die vraag ging verslaggever Wieger Hemmer naar de Groningse gemeente Old Amt. Daar waar de communistische partij nog twee zetels heeft in de gemeenteraad. Ja, wat merk ik er eigenlijk van? In mijn portemonnee merk ik het wel natuurlijk. Laat die portemonnee zien dan? Nee, dat, de, de levensmiddelen zijn duurder geworden, de kleren zijn duurder geworden, de schoenen, alles, alles is duurder geworden. Dat, uh... Enigszins pathetisch zou je kunnen zeggen, de wereld staat in brand. De vraag is, wie blust het vuur? En niet, niet deze cabineer hoor, die deur. Hebt u weinig vertrouwen in? Heel weinig. Meneer en mevrouw, niet ver hier vandaan zie ik posters van... Che Guevara, de oude communistische held. Ja. En daar bevindt zich ook het hoofdkwartier van de communisten hier. Mm -hmm. Voelt u zich tot hen aangetrokken? Absoluut. Er wordt heel veel gedaan voor, uh, voor bejaarden en zo. Maar uh, jongeren en, en middelbare leeftijd. Wij hebben hier niks meer. Merkel, Sarkozy, onze eigen Jager en Mark Rutte. Ja. Hoe staan ze erop bij u? Nee, niet zo goed hoor. Nee, bij mij ook niet. Nee. Slecht. Zegt u, man? Ja, dat is mijn man. Ja, ja ik vermoed al zoiets. Ja, ja. Wat er sowieso niet veel van hebben. Mensen nemen het alleen maar zelf goed en wij niet. Ze zijn allemaal hetzelfde. Dat vind ik ook altijd zo makkelijk als mensen dat zeggen. Zij werken zo'n beetje 100 uur in de week. hè? Ja, maar wij dan? 100 uur in de week? Nee, maar zij hebben helemaal hard gewerkt. En waar hebben wij daarvoor gekregen dan? Als die mensen nou ontslag krijgen. Ik of dat hier twee mensen zaten. Die zitten te genieten van de oude dag. Oh ja, dat wel. Lees toch met die blamage, met dat geld. Dat is ook 50 miljard. Dat zou u niet overkomen. Nou, misschien ook wel. Maar die man, hij zit ervoor, hè? Hij, hij gaat er een beetje te makkelijk overheen, denk ik. Hij lacht te veel? Hij lacht te veel. Ja, maar dat is ook zo. Mensen nemen hem me niet meer serieus. In deze crisis kunnen we niet weglachen. Nee, echt niet. Oh nee, en er wordt nog minder hoor. denk te goed we zijn er nog lang niet. Ja, belofte maakt schuld, natuurlijk. Ik zei het al, ik ga daar straks naartoe. En daar is dan hier geworden uh, het hoofdkantoor van de VCP. De Verenigde Communistische Partij in de gemeente Olt Amt. En die hebben vandaag inloopspreekuur. Hallo. Hallo. En daar de fractievoorzitter Engel Modderman. In Europa is het voortdurend inloopspreekuren. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Men, uh, men begint zenuwachtig te worden in Europa. En nu dan? Ik? Nee, ik niet. Want het systeem werkt gewoon niet. Prachtig pand, trouwens. Ja, is een, uh... Vroeger was dit een politiebureau van uh, gemeentepolitie van Winschoten. En uh, ja, dat pand staat leeg. En wij konden uh, hier terecht, zodat het verkocht wordt. En dan moeten we eruit. Maar ja, tegenwoordig wordt er niks verkocht. Ook dat is crisis. Waar u dan toch nog even van profiteert. Nee, zo zou je het kunnen noemen, ja. Karl ja. Marx, Lenin, de ideologen en Mao Zedong. Ja, goed, deze poster hebben we van iemand gekregen. En op zich vond ik hem leuk. Alleen, ja, goed, ja. Heb je nou ook nog iets met deze voorvaderen? Nou, ja, met, met, met Lenen en Marksveld. Maar met mij nou, ook niet zo, nee. Alleen, je moet. Op verdacht zijn, en dat is ook de kracht van, uh, van de VCP. Je moet niet in het oude blijven steken. Je kunt werken van Marx kun je ook heel goed uitdragen in de moderne tijd. U zegt niet dogmatisch, maar pragmatisch. Juist. En wij werken er dus ook aan om, uh, om uit te breiden in Den landen. We hebben wel mensen in verspreiden in het land. Maar ja, goed, dat is niet genoeg... om een basis te vormen voor een afdeling. Nee, ik zou dus zeggen, nu met de crisis van het kapitalisme... die we toch beleven, u ervaart dat natuurlijk ook zo... dat u met elkaar eerst een vreugdedansje hebt gemaakt en toen... <laughs> nee, een vreugdedansje hebben we niet gemaakt. is wel, toch nee, stiekem? Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Want, want we krijgen steeds meer mensen over de vloer hier... met, uh, met problemen die, uh, die voortkomen uit, uit de crisis... Uh, en om te kijken om ze daar uit te halen. En meestal lukt dat ook wel. Dat proberen zij ook, hè. Rutte, De Jager, Merkel, Sarkozy. Die, ja, Voor wie proberen ze dat dan? Voor de bankiers. Voor het kapitalisme toch. Niet voor de gewone man. Absoluut niet. Voor wie hebt u in crisistijd het verschil kunnen maken? Nou ja, voor de mensen die hier over de vloer komen. Want die hebben nu weer een baan? Die, nou, die hebben niet een baan. Daar gaat het niet om. Wij, wij zorgen niet voor banen. Dat, dat kunnen wij ook niet. Maar wij willen er wel voor zorgen dat als ze aan het werk gesteld worden... Want, werk gesteld? Ja, nee, oké. Okay, als, als ze werk krijgen... En ze gaan dat via... Want dat is ook een modern iets tegenwoordig. Men gaat via de sociale dienst, wordt men ergens aan het werk gezet. Met behoud van uitkering. Nou, kijk, daar springen wij ook bovenop. En daarvan zeggen wij ook, deze mensen hebben recht op een normaal cao loon Alsjeblieft zeg, voor een uitkering werken. Dat wil iedere baas wel. Daar kunnen ze nog meer op strijken. En dat is uw uitweg uit de crisis? Ja. Straks op deze zender Kunststof en morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Tot dan. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het recht van spreken.